zijn het NOS journaal Demissionair premier en VVD-leider Rutte... ...heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-kamerlid Omzicht. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat hij contact met hem heeft gehad. Omzicht laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren heeft ge-sms'd... ...en dat hij graag vrijdag met hem af wilde spreken. CDA-kamerlid zegt dat zijn herstel langzamer gaat dan hij had gehoopt... ...en dat het gesprek met Rutte nu te vroeg komt... Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen het niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Tientallen ministers van justitie van verschillende Amerikaanse staten... roepen Facebook op te stoppen met de ontwikkeling... van een kinderversie van Instagram. Die is bedoeld voor kinderen onder de 13... die vanwege Amerikaanse privacyregels nu niet welkom zijn op de app. De ministers waarschuwen onder meer voor cyberpesten... en online kinderlokkers. Ze vinden dat Facebook geld probeert te verdienen aan een kwetsbare groep. Facebook zelf zegt juist nauw samen te werken met experts... bij het maken van de app. Een Amerikaanse ruimtesonde die materiaal heeft verzameld van een planetoïde... is begonnen aan de terugreis naar de aarde. Daarnaast de zonde landde in oktober op een planetoïde van naar schatting 490 meter lang... die zo'n 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers hopen dat het gruis dat de zonde mee terugneemt... ons meer gaat vertellen over het ontstaan van ons zonnestelsel... of hoe planeten zijn ontstaan en waar het leven op aarde vandaan komt. Als alles goed gaat, keert de zonde september 2023 terug op aarde.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 Nu zie ik dat het beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. De pijn nog langer zonder jou te zijn, maar dan wat denk je dat ik ga? toch je dan?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 Paris, some fashion show. So I'm getting closer, that's all I need to know. So and dear, got a dinner all I'm back I see a boat, yes, I have a plan. Call me a dreamer, call me a child. I wanna find you, you're driving me wild. Cause I'm a man with a mission, and the mission is In your heart.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 Ja, nee, je